Plannen van enkele Afrikaanse landen om de banden met het strafhof... helemaal door te snijden, kregen te weinig steun. Sommige landen zien het strafhof als een politiek instrument tegen Afrika. Alle acht zaken die momenteel in behandeling zijn... gaan over strafbare feiten in Afrika. De jongere broer van kickboxer Badar Hari is vrijgelaten. Yassine Hari werd gisteren tijdens het proces tegen zijn broer... in de rechtszaal aangehouden op verdenking van mijn Eid. Als getuige zou hij onder ede hebben gelogen... over de betrokkenheid van Badar Hari bij een vechtpartij...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 Klokkenluider Edward Snowden heeft de Sam Adams Award gewonnen. Dat is een prijs voor mensen die staatsgeheimen openbaar hebben gemaakt. Snowden kreeg de prijs uitgereikt op een geheime plek in Moskou. De Sam Adams Award is genoemd naar een klokkenluider van de CIA ten tijde van de Vietnamoorlog. De prijs werd in 2002 in het leven geroepen door een groep gepensioneerde CIA en FBI medewerkers. In 2010 won Julian Assange de prijs.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom. We zijn er vanavond tot 11 uur zonder voetbal. Het Nederlands elftal liet gisteren Hongarije en natuurlijk ook de rest van de wereld zien hoe het moet. Vandaag zijn er alleen een paar wedstrijden in de eerste divisie. Vanaf 8 uur hebben we live marathon schaatsen basketbal, handbal en volleybal. En later praten we nog over formule 1 en over de Nederlanders in Major League Baseball. De top van het Amerikaanse honkbal. Het eerste uur is volledig gevuld met een sport nazomergast. Eerder heeft u in deze interview -serie al gesprekken gehoord met Voppen de Haan, Jacco Verhade, Vera Pauw en Rafael van der Vaart. En vanavond praat Robert Meder uitgebreid met de technisch directeur van NOC NSF tevens chef de mission van de Winterspeler in Sochi, Maurits Hendricks. En die mocht zelf zijn belangrijke momenten uit de geschiedenis kiezen. Dit is overduidelijk het geluid van een grindpad waar twee mannen oplopen. Maurits, welkom in uh, onze serie sportgasten. Ja. De, de, de, de serie zomergasten laten we achter ons, de sportzomergasten. We zijn aangeland in de nazomergasten, daar ben jij nu de eerste van. Wa waar lopen we nu? Want het is een prachtige omgeving. Ja, het is, uh, veel uur dus rondom Arnhem. Dit is het uh, landgoed Groot-Warnsborn. Dat uh, ligt vlakbij NOC-NSF, uh, het sportcentrum Papendal. Dus... Voor mij de, de achtertuin. En heel af en toe dan wil je wel eens weg uit die omgeving. Dus dan uh, spreek ik heel graag af met mensen hier. Om, ja, je zit hier. Beschrijf het eens wat je ziet. Ja, de Veluwe op zijn mooist. Dus dat is uh, hele grote eikenbomen. Mm. <coughs> um, een watertje op de achtergrond. Er loopt een beekje door dit landgoed. En er staat een prachtig mooie oude villa zoals er hier uh, <coughs> zo'n honderd jaar geleden heel veel zijn gebouwd heel veel mensen uit indië kwamen terug het was vol zeg maar bij breukelen en uh, toen is men hier gaan bouwen dus uh, ja. hier staat heel veel moois en Veluwe is natuurlijk ook echt onbeschrijfelijk glooiend nog uh, een van de weinige plekjes in nederland waar ook echt rust is ja. nou is het zo dat we, terwijl we het grindpad verlaten en langzaam richting uh, de plek gaan waar we gaan zitten je hebt uh, een stuk of zes zeven specifieke fragmenten heb je uitgezocht op basis waarvan heb je die keuze gemaakt van die fragmenten? Ja, dat, is, dat was een beetje nadenkend over wat heeft mij gevormd. Gaan we hier zitten trouwens? Uh, dat lijkt mij een mooie plek. Uh, daar uh, dus ook, ook terugkijkend, wat zijn nou momenten die vrij snel naar boven komen bij je... en die echt uh, impact op je gehad hebben. En die natuurlijk uiteindelijk dan ook uh, ertoe bijdragen dat je... Ja, wie je geworden bent. Je bent wie je bent, ja. Ja, en hoe je, ja, ook hoe je je werk doet. Uh, als jij die stoel pakt. Ja. Wil je wat drinken? Ik uh, hou het bij water. een glaasje water. Ja. Dan heb ik ook een glaasje water. Je okay. zei uh, fragmenten die je, die je gevormd hebben. F tot hoever gaat jouw uh, bewustzijn terug in je jeugd? Hoe oud was je dat je je eerste herinnering hebt? Nou, dat is volgens mij gewoon kleuterschool. Um, pas veel later worden het momenten waar je uh, op terugkijkt en denkt... ja, dat, dat heeft wel iets met mij gedaan. Je was volgens mij op het, op het schoolplein al vrij snel de, de leader of the pack, maar, zou je zeggen. Niet? Ja, vol, volgens mij werkt dat ook zo. Uh, dat, dat zijn, uh, zijn karaktereigenschappen waar je volgens mij mee geboren wordt. Ik was niet iemand die uh, achteraan het rijtje aansloot, maar... Ja vaak zelf het rijtje begon en voorop liep. Ja. Maar wat voor rijtjes denken we dan aan? Denken we over wie er mag beginnen met knikkeren? Of, of gaat dat verder nog? Ja, dat, dat, volgens mij is het wel een rode lijn. Het is, uh, um, ik, had, uh, ik, ik bedacht eigenlijk als vanzelf uh, allerlei spelletjes uh, die ik wilde doen. En die, die begon ik dan zelf en daar kwamen dan vriendjes en vriendinnetjes bij... Dat is zo doorgegaan. Ik ben vrij jong uh, bij uh, de padvinderij gegaan. Nou, daar had ik toch ook wel meteen het idee dat dat leuk was. Maar toch ook wel alleen leuk als je alle strepen had. Als je alle strepen had. <laughs> dus daar heb ik uh, enorme best voor gedaan. En dat is, dat is wel zo'n lijn gebleven, ja. ja. Je vader is er, net zoals dat er voor vele kinderen is... maar die kom ik in heel veel, uh, ook in fragmenten kom ik, die, uh, kom ik die tegen... dat er een verhaal achter zit uh, dat met je vader te maken heeft. Hoe belangrijk was jouw vader voor jou... Ja, de, de, hoe hij is. Uh... Zonder je moeder te korten. Ja, nou, nou, mijn vader is drie jaar over, geleden overleden. Dus dan, dan, dat is wel een moment in je leven waar je veel bewuster wordt van uh, de rol van, van je ouders en in dit geval van mijn vader. En dat heeft uh, een hele grote impact op mijn leven gehad. Het is ook echt een voorbeeld geweest. En dat kwam door allerlei dingen, door de man die hij was, waar hij voor stond. Maar ook wel de dynamiek waar we in zaten. Hij was gezagvoerder op de Grote Vaart. Nou, dat betekende in die tijd, en dan praat ik over jaren 60 en 70... toen waren mensen op de Grote Vaart, de Nederlandse koopverdij... die waren zo'n jaar weg. En dan waren ze twee of drie maanden thuis. En als jij een klein jongetje bent wat opgroeit en je vader is er gewoon twaalf maanden niet... Dat, is al, dat heeft al een grote impact. En dan is hij er vervolgens twee of drie maanden elke dag... Mm -hmm. Nou, Dan is ook elke dag is, uh, is, is belangrijk. Hè? Ik wil elke dag ook iets met mijn vader doen. En daarnaast het, het feit dat uh, ja, zijn beroep betekent dat we hem vaak niet zagen. Maar er staat wel heel veel tegenover. Ik was uh, elf toen, uh, toen ik voor het eerst een oceaan overstak. Uh, doordat hij had gezegd, van weet je wat, uh, vlieg allemaal maar uh, naar New York een uh, stap aan boord. En, en we varen, ik geloof dat het een, het was een oude tanker was. En die voert terug naar Barcelona. Uh, ja, en dan zit je drie weken op zee. Maar je, je komt dan ook... Um, als, als klein mannetje kom je uh, in andere landen... op een manier... Uh, die, uh, ja, die, die noodzaakt je om, om te kijken hoe het daar werkt. Hè. Uh, hij je wordt dus ook, ook gedwongen gewoon... om andere culturen te accepteren. Ja, dat is, dat, is echt een, uh, dat is ook wel iets waar mijn vader echt voor stond. Hè. Respect voor andere culturen. Hij heeft 37 jaar lang de hele wereld rond gevaren... En in die tijd lag je vaak nog heel lang ergens. Tegenwoordig is dat heel anders. Ook dat beroep is veel sneller geworden. Maar in die tijd kon je wel twee, drie maanden op een reden liggen. Of uh, voordat je de haven in mocht. En dan nog weer eens drie weken in een haven. Dus hij was dan ook langere tijd uh, in dat land. En dat zijn hele leven door. Uh. Um, en het, het, het, het feit dat um, wat, je, wat je ziet vanaf afstand van een land... dat dat vaak niet is wat de cultuur werkelijk inhoudt... dat, dat hebben we wel van jongs af aan meegekregen thuis. Ja. Terwijl je dit zit te vertellen, denk ik bij mezelf, maar je zegt van, nou, ik maak van iedere dag maak ik een feestje. Uh, hè, toen met je vader, want hij was zo va vaak weg. Volgens mij was jij uh, afgelopen paar jaar toch heel vaak onderweg voor NRC nsf Ik geloof dat ik ergens gelezen heb dat je 200 dagen van een jaar weg was. Maar je hebt toch ook een zo'n zo ja. uh, thuis. Hoe heet die? Helio uit mijn hoofd. Ja. En en, en een dochtertje. En, en, en, en een dochtertje, maar waarvan je zoon notabene geboren werd... terwijl jij actief was bij de Olympische Spelen. En zei van, ja, ik, uh, ik ben, nu, uh, ja. ben nu hier, dus kan hij terug. Nou, er zitten twee kanten aan. Hè. Dat, uh, als hij dan uh, af en toe eens droevig is, uh, als papa er niet is... dan uh, heb ik natuurlijk als referentie uh, niet, het, niet uh, iemand die drie weken weg is... want ik ben dan maximaal per keer ben ik dan drie weken weg. Uh, maar ik heb als referentie iemand die twaalf maanden weg is... Uh, en ik ben niet uh, in de gevangenis beland en, uh, en ook niet uh, in de goot. Dus uh, het, het is ook wel een heel, heel nuchtere vaststelling van ja... Maar leg, je dat, leg, maar, maar leg je dat ook als zodanig aan hem uit? <coughs> Probeer ik Ja, joh, ik ben over een week weer terug en, en opa die was, uh, soms hele ja was soms een heel jaar weg. Dat laatste nog niet, uh, maar dat zal ongetwijfeld ooit ook alweer een keer... Hier... <laughs> dat zal ongetwijfeld ter sprake komen. Um, maar goed, dat is, dat is ook maar één kant van het verhaal. Uh, ik ben daar wel... Ik denk, ja, weet je, we moeten het ook allemaal niet, uh, niet dramatischer maken dan het is. Um, en wat ik in ieder geval heel goed kan vertellen... is wat er tegenover staat. Hè. Ook Elio uh, heeft voor een mannetje van vijf jaar... ongelooflijk veel van de wereld gezien al. Want heel af en toe kan het. Hè. Dan, dan kan je je mee. gezin meenemen. Of dan kan je hem uh, meenemen naar een sportwedstrijd. Um, en dat, dat doen we dan ook. Ja. Uh, dus die heeft... Die heeft, ja, die heeft uh, ik geloof dat die inmiddels uh, ook de, de zilverstatus heeft bij KLM op zijn vijfde. <lacht> dus die, die heeft veel gezien al. Dat ja. is natuurlijk de, de plus, zo heb ik hem ook ervaren. Ja. Ik heb mijn vader veel gemist, maar ik heb ongelooflijk veel mogen zien. En meegenomen <coughs> naar dingen waar je misschien als toerist niet komt. Nee. Van de fragmenten die je uh, hebt doorgegeven aan ons... Er uh, zijn er inderdaad een paar die uit die periode komen. Zo zie ik uh, bijvoorbeeld een fragment voor me van de Rumble in the Jungle. Ja. Waarbij je uh, uh, herinneringen hebt opgehaald. En met name als je dat fragment hoort over die wedstrijd van Muhammad Ali in 1974. Nou, vertel zelf maar. Uh, wat... Ja, nou, dat, had, dat had echt te maken met het feit dat... Uh, mijn vader was, dan, was er ook echt van, van, elke dag halen we het maximale uit... Daar zat, moet ik eerlijk zeggen, ook wel enorm achter... elke dag het maximale eruit halen is ook wel elke dag maximaal je best doen. Mm -hmm. Daar zat ook wel een, een stevige druk op. En uh, hij kon het ook heel goed duidelijk maken als hij teleurgesteld was... en hij het idee had dat je niet die dag het maximale eruit had gehaald. Hoe ging dat dan? Schreven? Of, uh... Nee, nee, nee. Dat, uh, Met dat, zachte stem dat, toch nou, harde teksten? Er was in ieder geval geen misverstand aan mijn kant uh, <lacht> over hoe, hoe serieus het was. Nee, hij maakte, uh, voordat hij wegging, maakte die lijstjes... Daar stonden rustig 40 punten op. En als die dan twaalf maanden later thuis konden, dienen die 40 punten wel afgehandeld te zijn. Noem eens één punt dan. Dakgoten schoonmaken. Wij woonde in een oud huis in een bos. En uh, daar, uh, ja, dat ging mis met, uh, met de dakgoten als die niet regelmatig leeggemaakt werden. Dus dat was in de herfst met de ladder uh, uh, erop. En zorgen dat je met je handen in die drek ging. En, uh, dus dat, dat, dat lijstje dat was voor jou ook bedoeld? Ja, dat was voor mij. Dus je ging worden. van de leader op de pack... ging je langzaam naar de leider van de familie. Uh, de, ja, dat, denk dat denk dat ik zo best wel dat dat, uh, dat dat zo gewerkt heeft. en Wat er dan tegenover stond... was dat hij uh, dan ook uh, echt ervoor zorgde... dat we ergens van konden genieten. En dat deed hij door ons soms mee te nemen. Ik bedoel, uh, in die, die eerste oceaanoversteek die ik net vertelde... Daar uh, gingen wij midden in de nacht door uh, uh, het, het nauwe punt van Gibraltar. De ingang van de Middellandse Zee. En ik geloof dat dat om een uurtje of uh, vier s morgens was. Ja, daar bleven mijn zusjes en mijn moeder liggen, maar mij maakte die wakker. En dat zijn momenten die je nooit vergeet. Dan werd ik meegenomen midden in de nacht naar de brug. En dan gingen we door de straat van Gibraltar. Ja. Ja. En dan legde die uit. Hè, dit is het continent Afrika. Hè, en je kan daar gewoon het continent Europa zien. Ja. Dat is vormend dat is uh, voor je beeld op de wereld. Ja. En dat, dat van, nou geniet er dan echt van. Uh, ik was uh, bezeten van sport al van heel jongs af aan. Kon nooit kiezen. Ik deed alle sporten. En zo maakte hij mij ook een nachtwakker En zei hij, kom maar eens mee, want uh, vannacht gebeurt er iets heel bijzonders. Ja. En, en dat was de, de Rumble in the Jungle. Ja. Uh, Ali? Ali Voorman. Uh, Ali Voorman, ja, de oudere luisteraar, die, die, die zal het nog weten. Ja. Zwart-wit televisie weet ik nog. Ja, en, uh, ja. en live, op de, live op de Nederlandse televisie. Hè. Dat ja. was al iets uh, uh, unieks. Dat gaf ook wel aan wat voor een ongelooflijk uh, sportman dat omgingen. Wat voor een belangrijk uh, sportmoment dat was. Ja. Een fragment van Mohammed Ali... Dat, uh, een, van een interview dat de dag voor het duel is uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Luister mee. Well, I think I can beat him, man, the man ain't nothing. The man is slow, the man don't hit hard, the man swings like a woman, he fights dirty, he's a dirty fighter. I'm gonna put an end to him, I'm too fast, I'm too skillful. The little kid was in the Olympics when I was fighting people like Sonny Lister, when I was fighting Joe Frazier, he was in the job corps. The man don't know nothing, and I'm gonna show everybody out there watching the show, and the whole world, and the world will bow and admit that I am the greatest of all times when you see what I do to George Foreman. I'm just getting hot thinking about it. You are. Would you think, uh, if you're so hot about it, have you made up a poem about him? Yeah, I made up a good poem, a little short poem. I said, last night, I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle.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 Ali. Ja. <laughs> je hoort bijna een man achter vind je? ja ja dat dat er zijn ook weinig sporters die denk ik met zulke uh, zulke bravoer weg kunnen komen ja. hij was hij was een van de van de weinigen ja. het, het gedicht doet mij meer dan uh, dan zijn andere teksten uh, en wat bij bij mohammed ali uh, blijft is uh, had natuurlijk een ongelooflijk grote mond maar hij heeft het ook gewoon allemaal gedaan. Ik bedoel, dit wat hij schetst is ook ongeveer wat er is gebeurd in dat gevecht. Ja, ja, um. klopt. En memorabel gevecht dat meerdere keren is uitgesteld duurde ja. ook heel lang voordat het daadwerkelijk plaatsvond. Ja. En toen sloeg hij hem geloof ik in de achterronde. Sloeg hij voor hem een uh, knock-out. Uh, knock ja. uh, er zaten trouwens twee fragmenten in waar in, in, in jouw keuze waar Mohammed Ali uh, in voorkwam. Die anderen nog herinneren? Ja, Want dat, dat was eigenlijk is, een zijlijntje. Ja, dat, dat is. Uh, mijn leven heeft, een, heeft natuurlijk een, een parallel met uh, de Olympische Spelen, uh, is, is van jongs af aan ongelooflijk belangrijk geweest voor. me. Ik vond dat iets, iets onbeschrijfelijks. Uh, de hele wereld bij elkaar, alle beste tegen elkaar. <coughs> en daar mocht ik later zelf naartoe. En de eerste spelen waar ik naartoe ging, professioneel als, als coach, ik was toen assistentcoach bij het Nederlands Hockey Elftal. Dat waren de Spelen van 96 in Atlanta. En uh, dat moment uh, is ook zo'n vormend moment. Hè. De eerste keer dat je in een openingsceremonie loopt... dat je met je land binnenloopt in dat stadion. Ja, dat, is, dat is echt kippenvel na kippenvel. is daar nog niet eens het woord voor. Dat is onbeschrijfelijk, uh, de eerste keer dat je dat meemaakt. En vervolgens uh, um, sta je daar dan met alle sporters en coaches... sta je op het middenterrein. En dan worden de Spelen uh, geopend en wordt de vlam ontstoken... En daar is dan uh, natuurlijk al wekenlang is daar uh, allerlei geruchten over wie dat zal zijn. En in Atlanta was dat, leidend aan Parkinson en met trillende handen, was dat Mohamed Ali. Ja, dat, dat is voor mij natuurlijk wel even meteen teruggaan naar uh, het eerste moment dat ik hem echt zag wat de rum Rumble in de Jungle was. Ja. Het moment dat je daar midden in het stadion stond in Atlanta en zag dat hij het was, werd je toen even weer dat mannetje van een jaar of twaalf met de pyjama aan bij zijn vader op de bank? Ja. Ja. Ja, en ik ben wel iemand die dan heel snel dingen aan elkaar koppelt. Dus um, voor mij is dat um, een enorme bewustwording uh, van de dankbaarheid naar mijn vader. Ik declare open de games of Atlanta, celebrating the 26e Olympiad of the moderne era. Now the final act of the drama is at hand. Symbolic doves are released to spread their message of peace to the world. Our order, four-time discus gold medal winner carries the torch into the stadium. Finally, Muhammad Ali, 1960 Olympic light heavyweight boxing gold medal winner. Opening of the 1996 centennial Olympic Games of Atlanta. We praten met Maurits Hendricks. We zitten in een mooi landgoed, Warnsborn. Ja, Atlanta 1996, dan staat het op middenterrein. Je zegt van ja, het is eigenlijk kippenvel in het kwadraat en dat in het kwadraat en dat in het kwadraat. Echt onbeschrijfelijk. Kan jij dat eens proberen? Wat, wat, wat dat is, die Olympische Spelen... en het gevoel dat erbij hoort? Nou, het is, het is, voor mij in eerste instantie is het de hele wereld die samenkomt. Het zijn van die misschien symbolische aantallen... maar het feit dat er meer landen lid zijn van het IOC... dan van de Verenigde Naties, dat zegt wel iets. Het feit ook dat op de Olympische Spelen soms bruggen worden geslagen. Noord-Korea en Zuid-Korea die voor het eerst hand in hand lopen... Het is een, uiteindelijk is het een omgeving uh, van verbroedering. Uh, dat is ook wat je beleeft tijdens zo'n openingsceremonie. En vervolgens ga je aan de slag. En uh, uh, tot uh, ja, is, is alles eraan gelegen om winnend uh, uh, van het veld te stappen. Uh, dus dan, dan begint de slag, de battle. Uh, en die is echt uh, tot het gaatje. Maar dat gebeurt wel in een setting waar um, respect, uh, fair play... Uh, dat zijn grote waarden binnen het olympisme. Um, en die dien je uh, altijd uh, te koesteren en te dragen. Dit is heet zogeheten handvest. Uh, waar... Ja, het, het olympische charter. Uh, waar, charter ja. Ja, waar, waar dat in uh, benoemd staat. En dat is cruciaal. Dus... Um, vals spelen, noem maar op, wordt niet gedoogd. Nee. Dat is iets wat je ook meekrijgt als je naar de Olympische Spelen gaat. Dat heeft te maken met het feit dat alles waar je moet voldoen... vele malen strenger is. We hebben altijd al dopingcontrole. Je moet altijd al netjes met je paspoort ingeschreven worden... voor een, uh, voor een groot toernooi. Alleen bij de Spelen gaat dat nog een stapje verder. Als er een letter verkeerd geschreven is op je accreditatie... dan doe je niet mee. Maar dopingcontrole is net wat serieuzer. Dus die, die, die setting uh, ja, die is anders. Dat is van een hele andere dimensie. En dat het vervolgens dan ook een plek is, en dat is het natuurlijk geworden, helaas door niet een, een hele goede, uh, niet iets positiefs, hè. het is het ook geworden door München 72, de aanslag op de Israëlische atleten, is het een plek geworden waar de rest van de wereld naar kijkt drie weken lang. Je zit echt in een, in een afgesloten omgeving. Het gaat daar maar om één ding, je beste prestatie leveren. En de rest van de wereld kijkt aan. Ja, dat, dat is toch wel iets wat je, je meekrijgt. Daar moet je ook mee om kunnen gaan, want ja. als jij dat druk vindt... dan kom je in ieder geval niet tot je beste prestatie. Ja. Dus dat, dat geheel, dat maakt uh, de spelen. En ja, dat er dan vervolgens allerlei uh, toeters en bellen uh, omheen zitten... Uh, dat vind je de eerste keer indrukwekkend. En, uh, en de derde keer, geloof je dat allemaal wel? Ja, en dan kom je natuurlijk ook pas in je kracht. Hoe pijnlijk is het dan dat er nu die enorme discussie op gang is gebracht rond die, die, die homowet in, uh, in Rusland? Want die, volgens mij staat dat ook in dat Olympic ja. Charter, toch? Pijnlijk is het niet. Nou, het is misschien goed dat die discussie wordt gevoerd. Nou, dat is, ik het is ook een punt. Ik ik, wil, ik vraag iedereen die daar uh, zich nu um, um, enorm druk om maakt. Um, vraag ik, deed je dat twaalf maanden geleden ook? Ik heb in ieder geval gezien dat de wereld zich tot voorheen niet buitengewoon druk maakte om de homorechten in Rusland. Terwijl dat iets is waarvan ik zou zeggen daar kan je je elke dag druk over maken. En de Olympische Spelen heeft wel zo'n impact dat het op de agenda komt. En dat zelfs iemand als Poetin die nou niet bekend staat voor uh, flexibel uh, opereren... dat hij toch een draai heeft moeten maken van 180 graden... en publiekelijk heeft moeten zeggen van nee, hey, die rechten die zijn er voor iedereen. Die zijn er voor alle Russen, uh, die zijn voor alle deelnemers, noem maar op. Dan uh, uh, ga ik ervan uit dat dat de eerste stap is. Dan ben je er nog niet. Maar dat is wel de impact van spelen. Ja. Uh, als het aan regimes ligt als China en Rusland... Dan hebben die het het liefst dat de rest van de wereld zich daar helemaal niet mee bezighoudt. En dat ja. bepalen ze allemaal zelf wel. Het zijn regimes die anders functioneren dan wij in Nederland gewend zijn om met elkaar om te gaan. En die worden gedwongen om dat te agenderen. Daarmee moet je uh, uh, ook wel voorzichtig zijn. Want het is niet naar mijn idee aan de sport. En het is zeker niet aan de sporters uh, om er nu voor te zorgen dat uh, um, elk individu ook... Beschermd is. De sporters zijn er om hun beste prestatie te leveren. En dat is een ongelooflijk wankel evenwicht. Je wordt bijna gedwongen in een positie. Het is mooi om vast te stellen dat de Olympische Spelen die impact hebben. Ik ben veel in Brazilië geweest. Brazilië is niet een land waar wat een traditie kent in demonstreren. Sinds daar het WK voetbal en de Olympische Spelen naartoe gaan, is die bevolking mondiger aan het worden. Hm. En die grijpen die evenementen aan om hun stem te laten horen. Maar hoe is nu bijvoorbeeld in Sotje, hoe is dat nu de status? Uh, want er was natuurlijk wat verwarring uh, omtrent die helemaal werd. Nou, die is in ieder geval dat uh, vanaf het hoogste niveau, dus ook Poetin, hebben uitgesproken dat die rechten gelden voor alle Russen. Maar die gelden, uh, dus de, de, de, de rechten van de mens, de, de vrijheid. Die gelden, gelden dus ook voor alle deelnemers en alle mensen die naar de Spelen komen. <clears throat> ik ben ervan overtuigd dat dat voor de Spelen ook zo zal zijn. Daarmee hebben we het probleem in Rusland alleen nog maar geagendeerd en niet opgelost. Ja. Uh, en de vraag vind ik ook of, of, dat, uh, of je dat de Olympische beweging uh, als opdracht zou moeten geven dat ze de problemen oplossen. Ja. Het feit dat ze geagendeerd worden is een goede, is een goede zaak. Ja. En stel, maar stel nu het geval dat er uh, een, een sporter uh, goud wint... en die uh, heeft een uh, regenbooglintje uh, aan zijn Nederlandse ja. vlag... waarmee hij uh, rond van ja, schaatsen, uh, skiën of whatever. Nou, dan kom je... Uh, ook dat is wel nuance. Maar mag dat uh, van jou? Een sporter uh, binnen de Nederlandse Olympische ploeg... Uh, moet zich totaal vrij voelen in zijn religieuze overtuiging... zijn politieke overtuiging, zijn seksuele geaardheid... totaal vrij voelen... Er staat meteen iets tegenover. Dat heeft niets met Rusland te maken, maar dat heeft te maken met in een team opereren. Dat heb ik als coach ook altijd overeind gehouden. Jij mag nooit het team gebruiken uh, om jouw persoonlijke overtuigingen uit te dragen. Daar is het team niet voor. Als wij naar Engeland gaan, dan zit ik er ook niet op te wachten dat iemand die een gouden medaille wint... vervolgens de zendtijd die hij krijgt als winnaar... Uh, gebruikt om uh, zijn politieke overtuiging of uh, het dierenleed in Nederland aan de orde okay, te stellen. Dus daar zit de grens. Daar de, zit de, de grens. De, de en dat, dat is een maar vanvoen... een zoen geven aan je vriend uh, of je lesbische vriendin... aan de zijkant als je net goud hebt gevonden... dat is een heel hoort gewoon bij het leven en dus hoort gewoon bij het vieren van succes. En dat zou altijd overal moeten kunnen. En dus ook in Rusland. Ja. En daar, dat is voor mij niet discutabel. Want als dat daar een restrictie kunnen. aan zou zitten... dan, dan gaat het zover dat ja. jij kan zeggen van nou, daar gaan we niet. Nou, dan, uh, dan heb een probleem. Nee, dan zo zorg uit. ik dat die uh, persoon dat probleemloos daar kan doen. Daar ben ik dan voor. Dat is de veiligheid. Ja. En ik begreep dat er net een bijeenkomst is van alle atletencommissies in heel Europa. In Kroatië, geloof ik. En dat het toch echt wel op de agenda stond en dat het echt wel. Een ding is onder de atleten. Dat is, het ook. Dat is het ook. Ik heb net vanmiddag een bijeenkomst gehad met een team van oud-sporters... die mij helpen met het voorbereiden van de Olympische ploeg. Dat hebben we voor Londen gedaan. Dat doen we nu voor Sochi ook. Daar, die organiseren een aantal bijeenkomsten. En de volgende bijeenkomst die we gaan organiseren voor de winterploeg... daar staat dit ook echt op de agenda. En Daar gaan we ook een setting organiseren waarbij we sporters echt uitnodigen om zich uit te spreken. En vervolgens om ze ook aan te geven... Van, joh, wat is nou de dynamiek waar je in zit? Waar zou je op moeten passen? Hè? Er is geen verplichting. Geen enkele sporter in Nederland heeft een verplichting... om zich uit te spreken. Het mag, elke sporter mag het, maar het is geen verplichting. Ja. Ook dat beeld moet je wel duidelijk maken. Want er komt een enorme druk van de media... dat je wat moet vinden. Ja. En daar ga je ze dan voor waarschuwen of in ieder geval op voorbereiden. Ja. We houden rekening mee dat die vragen komen. Ja. ja. ja en ja. vergis je niet dat alles wat je nu zegt, dat wordt opgeslagen... en dat krijg je een dag voor de wedstrijd, krijg je dat terug. Ja. We hebben uh, je jeugd in grote lijnen, uh, echt als een gek zijn we er doorheen gegaan volgens mij. Toen kwam je met een fragment aan waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? Ik laat het even horen. Het wekelijkse commentaar van meester G.B.J. Hilterman.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 omdat er feitelijk maar heel weinig is besloten... en veel onverklaard niet opgehelderd is gebleven. Avro Radio, ik meen zondagmorgen. Zondagmorgen, volgens mij uh, 1 uur. Uh, meester GBJ Hilterman, de toestand in de wereld. Ja. En dat was een, uh, een vast moment, uh, bij mijn grootmoeder al, uh, bij mijn ouders. En dan, uh, dan moest iedereen stil zijn. En ook uh, de kleinkinderen en dus de kinderen moesten stil zijn... En werd er geluisterd naar eh, meester G.W. Hilterman. En <tiedacht> doordat dat een terugkomend iets was... Uh, en uh, de, de omgeving waarin wij opgroeiden... er ook eentje was waar het elke keer ging om waar is papa... Uh, waar zit hij in de wereld? Ja, die zat natuurlijk ook wel eens in, in delen waar het even niet zo rustig was. En, en waar je thuis dan uh, uh, nou, met enige angst uh, zat te wachten op het nieuws. van is de, Daar was oorlog. Uh, daar gebeurde iets, Gaat het met papa wel goed? Dus dat, die, die context van hoe het in de wereld ervoor stond, ja, dat was er eentje waar je, of je dat nou wou of niet, waar je elke dag mee bezig was. En, uh, en uh, meester Hilterman duidde dat. Dat deed hij ook met zijn rustige stem. Hè, en die, die, die zette dat allemaal in perspectief. Uh, en, uh, met maar hoe oud was je toen, toen toen je naar luisterde? Well, het <coughs> begin 70 jaren geweest. 12, 12, 13 denk ik, ja. Ja, dat is echt de, de, de tijd die me bijstaat. Het is niet echt een leeftijd om naar GBJ Hilterman te luisteren, volgens mij. Maurits nou, het Hendricks. was niet mijn keuze. <laughs> het, was, uh, <laughs> het was letterlijk met de paplepel ingegoten. En het was ook, er werd ook duidelijk gemaakt dat je dan ook gewoon stil was. Het werd ook niet gewaardeerd als je daar dan doorheen zat te spelen. Of, uh, maar werd er ook geluisterd als je vader thuis was? Ja. Ja, maar dat dan wel, want ik zag ja. het een beetje als de link dan naar je vader. Ja. Van kijken of het nog rustig is in de wereld, of het wel goed gaat met ja, papa. Nou, ja, die, die, die kans zat er, die zat er ook aan. Maar het is iets wat, <kijkt> ja, wat, wat mijn moeder weer meekreeg van haar moeder. Dus wat ook, wat ook, uh, wat ook doorging. en het, Ik kan me niet anders herinneren dan dat wij um, uh, opgroeiden met, uh, in een omgeving... waarbij um, dat wat er in Nederland gebeurde was, was je directe omgeving... Maar het, het, is, het werd mij heel snel duidelijk dat we... Uh, A, voor ons levensonderhoud waren we afhankelijk van de handel met het buitenland. Hè. Dus dat is ook heel, heel platvloers. Mijn vader is in Indonesië geboren. Uh, mijn moeders moeder is in Indonesië geboren. Daar uh, uh, zit een enorme link met, uh, met de Oost. Uh, maar ook met de handel en, en met de welvaart die daaruit kwam. Dus ons leven, uh, dat was niet alleen van hoe het in Nederland ging, dat was ook gewoon hoe het in de wereld ging. En om daar uh, succesvol te zijn, ja, was het van belang dat je wel enigszins begreep van waarom gebeurden de dingen daar in de wereld. Waarom gaan mensen zo met elkaar om anders dan wij thuis? Dat denkpatroon van waarom gebeuren dingen en waarom doen mensen dit en waarom doen mensen dat. Gebruik je dat nu heden ten dagen nog steeds? Ja, dat is de cruciale vraag bij alles. Is de waarom-vraag. Ja? Als ik die niet kan beantwoorden, dan kan ik uiteindelijk ook niet uitleggen... Uh, uh, welke kant ik op ga, uh, waarom we dat moeten doen. Ik moet heel goed weten uh, waarom we iets willen en waarom we dat uh, gaan doen. Waarom uh, moeten we in de top 10 van de wereld? Ja. Kan Ja, uh, voor mij omdat het uh, ons land uh, de kans geeft om te laten zien uh, wat we kunnen tegen de rest van de wereld. Uh, het feit dat je uh, uh, in je eigen kleine omgeving de beste bent is leuk. Maar daar ga je niet het verschil mee maken. Uh, sterker nog, daar verdienen we uiteindelijk ook met z'n allen de boterham niet mee. Hoe wij het als Nederland doen in de wereld, uh, dat, is, dat is essentieel. D dat vind ik één. Twee maak van elke dag wat. Hè? maar de, de, de grondslag daarvan is... maak van je leven in ieder geval wat. Zorg dat je impact hebt. Zorg dat je ergens een verschil maakt wat het ook is. Dat lukt alleen als je instelling is... om meer dan je best te doen. Te willen excelleren. De beste te willen zijn. Maakt mij niet uit waarin. Ik kan, ik kan niet omgaan met iemand die dat niet heeft. Topsport uh, heeft, heeft het voordeel... Dat, dat is je dagelijkse omgeving. Uh, uh, als je dat niet hebt... Dan win je niet van die Duitser of van die Australiër of van die Koreaan. Uh, je, je, je moet dat in je hebben. Nou, ik denk dat is Duits... geen garantie natuurlijk als je dat in je hebt. Bedoel, nee, maar je kan toch het onderscheid het maken als iemand het wil en het niet haalt? Dat kan. Dat kan. Alleen de, de, uh, de topsport die zet je in een, een concurrentieomgeving waarbij dat je dagelijkse omgeving is. Um, in die zin geloof ik ook dat we met sport echt iets winnen. Uh, en dat is niet alleen medailles... maar dat is uh, jonge Nederlanders laten zien dat echt ergens voor gaan... Het, uh, een keuze te maken en daar het beste uit jezelf te halen... dat dat in, in zichzelf, dat is de essentie, dat is het mooie. En nee, niet iedereen haalt het. Epke wint goud en daar staan net zoveel sporters tegenover... die er precies hetzelfde voor gedaan hebben als Epke Zonderland. En die halen het in Londen net niet. Uh, als ik kijk naar... Uh, Peter Hellebrand, schutter. In Nederland zal niemand hem kennen. 10 uh, uh, meter, luchtgeweer. Ja. Die wordt vijfde van de wereld. Uh, in een sport waar Nederland nou niet direct tot de beste wordt. Dat is ook een sport die door andere landen wordt gedomineerd. Die, die jongen heeft er alles aan gedaan. Uh, fantastische prestatie. Heb ik net zoveel bewondering voor. Ja. En het gaat er mij om dat we... Dat we dat, dat het, daar zit het voorbeeld van de sport. Dat, dat winnen we met sport. Ja. Maar zo iemand als Epke bijvoorbeeld... Dat, dat moet voor jou... Als chef de chef de mission en als technisch directeur van NSNSF moet dat als een geschenk uit de hemel komen. Zo'n jongen nou, heeft natuurlijk hij, een enorme uitstraling, ja. zet heel veel mensen aan uh, aan het sporten. Ja. En, en en draagt precies uit eigenlijk wat jij nu net zit te vertellen. Ja, hij ook, is alles in één persoon gegoten eigenlijk. Ja. En dat dan Toch? ook nog met een bescheidenheid waar, waar ik uh, nou, daar, daar ben ik al helemaal stil van. Hè? Dat iemand zo'n drive kan hebben. Zo uh, zijn hele leven ervoor inricht. Uh, en dan tegelijkertijd ook nog zo bescheiden is. Vind ik trouwens van meer Nederlandse sporters. Het is geen geschenk uh, bij heldere hemel. Omdat zoiets komt van jarenlang uh, elke dag het beste uit jezelf halen. Uh, uh, dus toen wij naar Londen gingen... Wisten we waar Epco op in zou zitten. Dan weet je nog niet of die hem ook op dat moment kan. En Of het eruit komt. Maar we wisten wel dat hij daarvoor ging. En we wisten ook dat hij er alles voor gedaan had. Dus eigenlijk was die missie al geslaagd voordat hij die gouden. Uh, dat is voor een groot, groot gedeelte gedaan. zo. Ja. Voor een groot gedeelte is het ook zo dat uh, uh, ons werk. En dan heb ik, oh, ons bedoel ik dan coaches. Uh, dat is klaar op het moment dat we naar de Spelen gaan. Ja. Ja. Even over jouw rol. Want ik begreep dat je... Hé, je hebt heel veel een op één gesprekken met uh, atleten. Uh, ik, ik haal daar nu Epke even uit uh, als, als een symbool van al die andere atleten... waar je een op één gesprekken mee voert. Maar ik begreep dat je ook echt uh, ruim een jaar, misschien wel langer... voordat de Spelen kwamen, echt een goed een op één gesprek met Epke hebt gehad. Ja, en met ja. Epke was dat uh, ruim twee jaar voor de Spelen. Uh, Ze van, joh, laten we nou eens gaan zitten. Uh, en toen zijn we gaan zitten. Ik zei van, wat ontbreekt nou nog? Hij zei twee dingen. Uh, hij zei, uh, ik wil heel graag, dat noemen we een, een direct feedback systeem. Dat betekent dat je, als hij aan het trainen is op die rekstok... dat je met uh, uh, HD-camera's dat filmt van twee kanten. En dat hij dan, uh, als hij uh, uh, zijn elementen oefent... dat hij dan meteen van de rekstok kan uh, springen... en dan gelijk op een groot scherm met 20 seconden vertraging dat beeld ziet... Uh, dat, dat heeft een, een werking op de, op de hersenen. Er zit een lerend effect in. <coughs> uh, um, en dat is iets wat... Uh, dat, is, dat klinkt heel eenvoudig... Maar is best kostbaar blijkt uh, om zoiets neer te zetten. Dat het het ook elke dag doet. Dat hebben we voor hem kunnen uh, realiseren. En het andere wat hij zei... Is, uh, ik kan natuurlijk in mijn voorbereiding naar uh, Londen toe... Kan ik geen koosschappen lopen. Um, uh, want hij traint elke dag. Dus uh, ik zou eigenlijk uh, graag willen beginnen met mijn promotietraject... Alleen dat is, dat is niet de normale volgorde. Je moet eens gewoon afstuderen. En uh, daar gevraagd of we daar uh, zouden kunnen bemiddelen. Nou, uiteindelijk uh, kan Epke, blijkt dat soort dingen allemaal heel goed zelf regelen. Maar dat was een heel specifiek verzoek. En, uh -huh. en we hebben natuurlijk wel ingangen uh, waardoor we daar misschien een steentje aan bij kunnen dragen. Ja, je, uh, zie je dat graag anders? Uh, Geloof het wel, volgens mij. Ja, me, ja, ja. Dat, dat, dat stoort me wel eens. Uh, dat, dat, uh, dat we daar. Uh, we hebben enorme hoge verwachtingen uh, van onze sporters. Nou, dat, dat vind ik terecht, want, uh, want we faciliteren die sporters ook goed. Alleen we vinden het moeilijk om dan um, ja, daar uitzonderingsposities voor te creëren. En als je kijkt naar, naar zo'n sporter als Hebke... maar je kan ook uh, Ranomicron Widjojo noemen... Of, of, of onze zeilers of onze judoka's... dat zijn sporters die dagelijks uh, vele uren trainen... in het weekend wedstrijden hebben... Uh, s'avonds nog behandeld worden. En die willen tegelijkertijd ook een, een studie volgen. Maar ja. nou, Dat is in Nederland met de afspraken die er liggen... met tempobeurs noem maar op... is dat niet even makkelijk... Ja.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 Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven gedurpt. Hij staat. En hij iedereen. En ik sta ook. Ik ga helemaal uit het dak. Het is ongelofelijk wat Epke Zonderland hier laat zien. Er is niemand in de wereld die dit kan. Waar was je toen dit gebeurde? Was je in de, in de hal? Ja, ik zat in de hal. Ik heb, uh, ik heb alle gouden medailles meegemaakt. Dat is uh, planning en mazzel, zeg ik er meteen bij. <laughs> <coughs> Want dat, en het was ook rezen van de ene naar de andere. Maar hier was ik op tijd. En uh, dat wilde ik ook echt. Ik wilde ook echt gaan zitten. En uh, uh, helemaal in die hal zijn toen die begon en ik heb daar zelf een, een bijna vergelijkbare horizontale beleving bij dat je begint zittend en je eindigt echt tegen het dak. Ja. Uh, dat is ook een, de, de enige medaille waar ik ja ook echt emotioneel van werd ja. daar te plekken weet je je kon je daar gewoon niet los van maken. Ja, ja dat, had dat, wel, uh, dat had iedereen wel. Dat had iedereen wel. Ik heb gelezen dat zo'n medaille in Nederland ongeveer 2 miljoen euro kost omgerekend. Als we even ja. zeggen nou, de budget en, ja. en, en, en, en wat en wat het oplevert. Ja. In Duitsland uh, hebben ze dan veel meer geld. Ja. Hoe kunnen we in Nederland nou het klimaat zo krijgen dat er. Want je wil meer geld hè. Je wil meer geld uh, beschikbaar krijgen. Je hebt nu 37 miljoen beschikbaar, geloof ik? Nou, we moeten nu. Ik moet nu harde keuzes maken die niet altijd makkelijk vallen. Um, willen we. Degene degenen die de beste kansen hebben op medailles... willen we die in ieder geval een optimaal, een perfect programma aanbieden. Mm -hmm. Zodat ze echt alles kunnen doen om dit soort prestaties neer te zetten. En om, die, ja, en, en om de top met, 10 om te Met de en te middelen halen. die wij nu hebben kan dat niet voor iedereen. Nee. Dus daar moeten we keuzes in maken. En daar zitten hele harde en pijnlijke keuzes bij. Maar wat zijn de mogelijkheden nog in Nederland? Nou, neem uh, wat uh, um, Bart Sphinx doet in uh, België, crowdfunding. Misschien moeten wij wel met alle sportbonden in Nederland nadenken... over uh, een, een soort uh, toto systeem voor de hele sport. Uh, uh, ik bedoel, Er, er wordt uh, gegokt in de samenleving. Dat, dat is van, van zo oud als de mensheid, zal ik maar zeggen. Dan kan je dat weggeven aan het buitenland. Je kan ook misschien met de sport zeggen... dat gaan we zelf op, uh, oppakken. Ja. We praten met Maurits Hendricks. Laten we even naar een, uh, een fragment gaan. 9-11... Eerst ja. even eh, om, om, om even uh, weer een beeld te hebben van, uh, van toen. Een kort fragment. Een compilatie van wat er op die bewuste dag 11 september gebeurde. We got an explosion inside the. The ball is exploding right now. You got people running up the street. A Boeing 757. Oh, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to Ik themselves. I don't know. Two airplanes have crashed. Into the World Trade Center. Het is onbeschrijfelijk. Hundreds of patients. Onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken. De toestellen zijn vrijwel zeker gekaapt door terroristen. Terrorism against our nation will not stand. Ja, net anderhalf minuut geleden is ook die tweede toren neergestort. Waarom wil je, wilde je dit aan de orde stellen? Nou, het heeft, het heeft uh, in mijn uh, realiteit de, de wereld uh, echt veranderd. Even los van uh, alle dingen waar je door 9-11 mee te maken hebt gekregen... als je uh, veel reist. En, en, uh, onze sporters reizen veel, ik reis veel. Uh, die evenementen zijn natuurlijk over de hele wereld. Dat is natuurlijk wel heel duidelijk wat je daar in één keer mee te maken, uh, wat je mee te maken krijgt. Maar even los daarvan... Hoe kreeg je te uh, horen dat dit gebeurde bijvoorbeeld? Ik was in, uh, in Spanje, ik woonde net een, uh, een jaar, of nog niet eens een jaar in Spanje, een half jaar. Want je hebt gewerkt ook in Spanje als <coughs> bondscoach. Negen jaar in Spanje gewoond, uh, was daar bondscoach van het Spaanse uh, Heroic Team. En uh, ja, de, de, woonde voor het eerst zelf uh, buiten Nederland. Uh, werd gebeld door mijn vader dat, uh, dat ik heel snel CNN aan moest uh, zetten. Nou, dat was al heel confronterend, want in niemand in Spanje uh, sprak mij daar op dat moment de baan van, nou weet je, alles staat nu stil. Je moet daar naar kijken. Uh, bevestigde ook wel hoe, dat heb ik negen jaar lang zo uh, beleefd, hoe geïsoleerd eigenlijk zo'n Europees land nog is en hoe, hoe Nederland toch echt wel uh, meer aangesloten is bij de rest van de wereld. En uh, voor mij heeft dat veel kanten. Ik heb een, ik heb een absolute haat liefdeverhouding verhouding van jongs of aan met Amerika al. Ik daar, ben daar veel geweest, ik heb daar als coach veel geleerd. Maar ik ben ook heel veel in Pakistan geweest en heb daar ongelooflijk veel vrienden. En dat is een ongelooflijk hartelijk land waar je als je zoiets doet ook heel snel echt thuis wordt uitgenodigd. En je de moslimcultuur van, zeg maar even van binnen bekijkt. En op dat moment wordt je natuurlijk keihard duidelijk dat dat wel is afgelopen. Die mensen, ik bedoel wij hadden moeite om ons te bewegen over de wereld. Voor hun was het echt meteen klaar. En, uh, en, en bovendien werkte dat natuurlijk van de een op de andere dag totaal stigmatiserend. Dus iedereen die eruit zag als een moslim was terrorist. Ik heb ook toen veel contact gehad met, uh, met mensen. Omdat ze uit Pakistan dan juist ook contact zochten met uh, de mensen die ze kennen in, in de westerse wereld. Waarom? En, Om uitleg te geven dat zij niet zo waren... Als het beeld nee, daar om, omdat alle banden werden doorgesneden, weet je. Ja. Het ging even gewoon helemaal op slot. Zij mochten mocht al helemaal nergens meer naartoe. Uh, visums voor hun waren meteen afgelopen. En tegelijkertijd uh, uh, uh, uh, voelde zij natuurlijk een grote vijandigheid van de hele wereld. Volkomen begrijpelijk. Maar uh, hoe moeilijk uh, moet dat voor jou ook zijn geweest als je opgevoed bent wat je net hebt zitten vertellen eh, door je vader. En do door juist open te staan voor andere culturen. Uh, en dergelijke. Hè? En andere culturen erop te snuiven. En het goede van alles nee, binnen te de, halen. De, de en dan, dan gebeurt in één keer dit. dan Totaal verscheurd. Um, een van de dingen die uh, mijn vader mij zei. Toen ik zelf voor het eerst naar New York uh, ging. gaf hij me een lijstje mee. zei van joh. Uh, Heb je een uh, de lijstje? Uh, ja. Als hij... Uh, als je nou moe bent en, uh, en het is, weet je wat... dan moet je eventjes bij uh, dat en dat hotel... kan je gewoon in de lobby gaan zitten, is dus lekker. En dan kan je uh, uh, daar gewoon even een glaasje water bestellen. En hij, maar wat je ook moet doen, je moet naar de Windows on the World. Dat was het, het, het, uh, de bar uh, op de bovenste verdieping van de Twin Towers. <coughs> en daar moet je gewoon naartoe gaan. Een rustig praatje gaan maken met die barkeeper. En die heeft het leven wel begrepen. Ja. En uh, dat heb ik gedaan en dat was een, een memorabele uh, middag... Um, waar ik inderdaad een, een lang gesprek met de barkeeper heb gehouden. Dus, dus voor mij waren de Twin Towers en, en, en die lift die je dan neemt en daar aankomen en echt zitten op een plek waar je denkt van je ja, over de wereld uit. Ja, en die, die storten voor je ogen, storten die in met, met die duizenden mensen die gewoon nog in die toren zaten. Dus het, ik, de, voor, ik, ik kon daar, ik zat ook vast. Weet je, dat, dat, dat aan één kant uh, en dat. dat dat, dat je zo uh, aangevallen kan worden. Want ik vond dat echt een aanval op de westerse wereld, niet alleen op Amerika. Uh, en dan tegelijkertijd mensen hebben die uh, trachten te benaderen vanuit Pakistan. Ik, uh, ik, zat, uh, ik, ik was totaal verscheurd. daarin. Ja. Hoe heb je dat opgelost dan? Uh, door uh, heel veel te lezen... Uh, uh, Wat heel veel uh, met name uh, de kranten die dat uh, genuanceerder proberen te belichten: uh, International Herald Tribune vind ik er daar een van, maar ook uh, Nederlandse kwaliteitskranten. Nou, was dat ook uh, om te zoeken naar een. Naar de mening die je deelde. Omdat je zo verschud was, kan ik me voorstellen dat je niet meer wist Om het hoe te denken. Hoe, hoe schuldig is Amerika? Uh, ja. ik probeer dat maar eens te beantwoorden. Ja. Uh, want dat het niet alleen maar uh, um, extremisme was, maar dat er natuurlijk een andere kant aan zat, uh, ja, die, probeer je dan, die probeer je dan door te krijgen. Maar ben je eruit gekomen? Dat weet ik niet. Nog niet <coughs> dus, want ik hoor geen jaren. Dus. Zijn je wel nee, gelijk ja nee, Nou ja, dat, dat, dat, dat weet ik echt niet. Um, wat wel zo is, dat uh, het, het contact met, uh, met Pakistan is er nog uh, gewoon weer. Pakistan, uh, Pakistanse sporters reizen ook weer. In 2004 uh, ging ik met Spanje naar Pakistan. En toen heb ik heel bewust uh, ervoor gekozen om niet te vliegen naar Pakistan... maar naar India te vliegen en de grens over te lopen met de ploeg de Wagga Border. Dat is de enige uh, grens tussen India en Pakistan. En die kan je alleen overlopen. Hè? Daar kan je niet. Uh, zelfs fietsen kan niet. Uh, dus met de hele ploeg. Uh, met alle bagage van het team. Uh, zijn we daar overheen gelopen. Uh, om ze dat ook echt te laten voelen. Wat dat is. Hè? En ja. Je, het maar op zo'n manier een, uh, een plek te geven. Ja. ja. God, je maakt wat mee zeg. Hè? Ja. Je ja. zit toch... We er gewoon nu, wat is het, drie kwartier te praten. En, uh, uh, je kan jouw boek Is het geen idee om een boek te schrijven? Ja, nou, nog even niet. Um, dat, nee? nee? het zou, zou helemaal niet, uh, niet passend zijn. Um, ik ben heel Hoezo langd. niet? We zijn nu ook een boekje aan het maken van een uurtje. Ja, dat, dat kan je gewoon opschrijven. Ja, is het anders? Ja, ja als je ik bedoel, gericht op gaat schrijven waarom je dingen doet... daar komen dan allerlei andere mensen in voorbij. Dat is nog niet aan de orde. Dat heeft te maken met het feit dat ik nog niet klaar ben. Weet je? Ja. Het is gewoon elke dag weer naar het volgende toernooi. Ja. We praten met Maurits Hendricks... We zitten in een mooi landgoed, Warnsborn, in de buurt van Arnhem. Ik zeg het goed, hè? Ja, ja. Een plek met veel schoonheid. En dan heb ik heel mooi een textueel bruggetje gemaakt naar de schoonheid in de sport. En dan kom ik uit bij Michael Jordan. Ja. Eerst even horen hoe ja. die klinkt. Een mooie stem. Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. The Dream Team, you know, blew it wide open. You know, I think that was when, you know, I couldn't go anywhere in the, in the world uh, and walk the streets you know i used to could go to paris or you know milan or someone like that and just walk the streets and no one would know i can sit outside and you know with, with my family and friends and whatever and just enjoy it. but ever since you know the dream team things is just totally gone berserk i mean I, no matter where i go in in europe it's, it's no different than the States. michael jordan ehm uh, behoeft geen eh uh, toelichting denk ik eh uh, basketballeur hij zegt het zelf over het dreamteam. Hij, hij zegt zelf, het, het dreamteam van 1992, Barcelona, heeft mijn leven veranderd. Ja. Jij was daar, hè, in 1992? Ja. ja, gewoon als, uh, als, als fan en uh, daar dus als, als hockeycoach naar dat toernooi kijken... maar natuurlijk zoveel mogelijk andere sporten proberen mee te nemen. En Zo wandelde ik een avond over uh, de Rambla, uh, die ik daarna beter heb leren kennen. En kwam daar het totale dreamteam tegen. Ja, dat is uh, met Charles Barkley en noem uh, ze allemaal maar op. Dat, dat, dat mis je natuurlijk ook niet, hè, als die uh, midden in de nacht <laughs> uh, je tegemoet lopen. Um, en dat, <coughs> Michael Jordan was voor mij uh, on, nou ja, een held, maar met name een voorbeeld. Dat, dat heeft te maken met het feit dat uh, ik heb zelf met, met, met hele mooie en geweldige sporters mogen werken. En het mooie van zulke soort sporters is, die laten uh, niks ziet eruit als hard werk. Als Michael Jordan springt... dan nou, lijkt het gewoon alsof dat geen kracht kost. Uh, en uh, als hij dan uit balans wordt ge gelegd... Nou, dan doet hij dat nog met één hand gewoon in de lucht. Heel, heel soepeltjes. En, uh, schijnbewegingen met het lichaam. Het, het is één grote dans... Um, en dat heb ik, die fascinatie heb ik altijd gehad. Dat is waarschijnlijk ook waarom ik zelf nooit echt een keuze kon maken... voor welke sport zou ik nou echt willen doen. Ik heb getennist. Ik vond de tennissurf een van de mooiste bewegingen. Ik ben heel jong met golven begonnen. Want ik vond die golfswing fascinerend. Uh, ik vond de hockeyslag van uh, Florian Bovenlander... Dat, dat is die is daarna ook nooit meer geëvenaard. De, de, de, de, de beweging die hij geperfectioneerd heeft... die anders was dan alle anderen... Fascinerend. Echt fascinerend. En het is maar heel weinig gegeven om uh, de schoonheid te laten zien. En dan tegelijk ook nog alles te kunnen winnen. Ja. We hebben het over, heel veel, we hebben het over ambitie gehad. Heel veel over ambitie gehad. En dat je, uh, voor jezelf ook eigenlijk. Want je bent zelf ook redelijk streverig. Hè? In ieder geval, je, je <lacht> bent perfectionistisch. Je wil het hoogste halen. Je, wil, je eist van, van de mensen, van de sporters ook. Dat ze het maximale uit zichzelf halen. Zit er ook een negatieve kant aan? Nou. Um, Mag hoor. Er zitten, er, zitten natuurlijk, er zitten dingen waar je voorzichtig mee moet zijn. Voor mij zitten er geen negatieve kanten aan. Uh, dit, is, dit, dit is voor mij een manier van zijn. En, uh, ik, ik kijk uh, um, met bewondering. Gelukkig kan ik er, kan ik er vaak naar kijken. Uh, van mensen die dat ook dagelijks in praktijk uh, brengen. Toen ik het woord streverig in mijn mond nam, begon je te lachen. Hij ja, had een hele speciale blik naar mij te geven. Wat niks, zeg jij nou? Term. Ja, maar dat waarom, vind ik... zeg, waarom zeg je dat dan niet? Dat, dat dan mag dat... je gewoon zeggen als, als jij dat vindt. Ja. Je keek me echt zo aan. Nou, van, nou, je, wat zeg jij nou? Met mijn blik corrigeerde je al en <laughs> uh, zei je meteen ambitieus. En, maar vind je dat uh, erg als mensen dat ik... tegen je zeggen? Ja, ik heb daar geen goede uh, connotatie mee. Omdat dat lijkt als iemand die niet in staat is om de grens te bewaken. Uh, en dat is, iets, uh, dat is wel heel erg belangrijk. Ik heb uh, ooit uh, een hele grote fout gemaakt... Uh, toen ik net in het eerste van mijn club mocht spelen. Ik was heel jong, was 16. Uh, dus ik werd twee jaar te vroeg naar uh, de senior gebracht. Mocht in, in het eerste spelen. En was ongelooflijk fanatiek. Ik wilde ook echt een heel zelfval halen en, en noem maar op. En daar moest alles voor opzij. En uh, ik word in die wedstrijd uh, uh, word ik in mijn kruis getrapt door een tegenstander. En ik draai hem om met mijn stick en geef hem een volle ros op zijn hoofd. Uh, omdat, ja, dat was zoiets van, weet je, dat is, uh, daar, kom, daar kom je niet aan. Dat is voor mij en uh, daar staat een straf op als je dat wel doet. En ja, uiteindelijk ben ik daarvoor geschorst. Een rode kaart natuurlijk en, en, en geschorst en ook heel veel wedstrijden. En dat deerde me niet, maar wat me deerde was mijn vader. Die was daar toevallig bij, uh, uh, die wedstrijd. En die zei, joh, hier haalt het echt allemaal op. Als dus je deze niet uh, in de gaten hebt, uh, uh, ik, ik vraag van jou ook alles, maar hier haalt het op. Dus toen mocht ik in één keer, heel veel dingen mocht ik niet meer die voor van, van mij van belang waren. Die rode kaart en die schorsing, die, die, die boeide me uiteindelijk nog weinig. Maar dat, dat ik, uh, ik kon zo goed zien bij hem dat ik over de grens was gegaan en dat dat niet kan. Je, dan is alles, uh, al het andere is dan niet meer belangrijk. Ja, Dat, dat, dat, dat, is, wel, dat is ook sport. Heb je toen niet tegen hem gezegd, ja, maar hij schrapte mij in mijn kruis? Ja, natuurlijk. Alleen, maar ik vond ook het grootste onrecht wat mij uh, aan was gedaan. Alleen voor hem was het. Dus ook, er wordt er ook niet meer over gesproken. Weet je, en uh, ook echt uh, dat hij zei: van, Weet je, nou, misschien moeten we je dan maar uh, ervan afhalen. Dan maar geen hoekje meer. Als je het niet kan, uh, uh, als het onrecht is dan wordt het moeilijk. Uh, en dan, dan, dan reageer ik ook emotioneel. Dan reageer ik niet meer in, in mijn volle bewustzijn. Dus daar zit, daar zit de grens en dat leer je wel beter beheersen als je als je. Ik kan zeggen, wordt. Want ik, ik maak hieruit op dat je er eigenlijk niet veel mee opgeschoten bent <laughs> met de boodschap van je vader. Nou, ja, ik ik heb daar met hem heel, heel later ook heel veel over gehad. Omdat hij ook iemand is die uh, bij onrecht, uh, dan gaan we hem de stoppen, gingen bij hem ook de stoppen door. Dus er zit, er zit natuurlijk, zoals zo vaak, vader, zoon... Er zit natuurlijk, Het komt van hetzelfde. Hij kende het dus. Ja, ja als, als geen ander, denk ik. Ja. ja. Hoeveel medailles staan er op het lijstje? We hadden er negen uh, in Vancouver. En dat moeten er in ieder geval uh, wat meer worden. Elf of 21? Gaan we het nog over hebben? Nee, nee. <lacht> <lacht> nou, dit is Hendrix. Twaalf? <lacht> uh, ja, het moeten er uiteindelijk zoveel worden dat we, dat we de top tien ingaan. En dat is afhankelijk natuurlijk van, van, uh, uh, van alle andere landen in de wereld. Meer dan 9 is even waar ik het nu op hou. Oké. Okay. We zijn klaar. Uh, ik heb de indruk dat je vader je drive is. Is dat een mooie slotconclusie? Uiteindelijk uh, zijn het denk ik mijn kinderen. Maar mijn vader is wel het geweten. Ja. Dankjewel. Goeie spelen. Ja, dankjewel. Sprak met Maurits Hendricks van NOC NSF. Volgende uur, livesport, handbal, volleybal, basketbal en marathons. Schaatsen zijn terug naar het NOS Journaal met Christian Bonenbakker. Tot zo.